We gaan verder. En misschien gaan we dan doen een beetje mondeling. Dat is een wat moeilijk stof wat een beetje zo doet zwaar, zo een beetje talmoedisch, wat we hebben geleerd vandaag. Lijkt wel. Uh, nee, niet zo? Niet moeilijk? Oké. Okay. Wil je verder gaan of uh, mondeling een beetje? Wat, wat... Uh, ik ben akkoord is het twee weken, iets meer dan twee weken begint, Pesach. Pesach is de, de tijd in het jaar, zo'n so toestand moeten wij meemaken van um, waarbij in een jaarcyclus dat wij een ruk maken om in dit jaar uit te komen uit de heerschappij van de citra Acha binnen onszelf binnen elke mens zelf okay. Moshe is de kracht in de mens in elke mens ongeacht of wie dat is Jood, Papua Amerikaans, zoals ik dat al... Was. Dat is toen in hoe wie. Moshe is de kracht in de mens, of de wens in de mens, de, de het verlangen in de mens om het hogere te dienen, om zich te verbinden met het hogere. In elke mens. En het volk Israël, het volk überhaupt, het volk Israël is, uh, is de krachten in de mens tot zijn tot de gazelle, we zeggen tot de tabur kunnen we zeggen in de mens de krachten die in een mens die de mens moet weten tot eenheid te brengen. En onder de gezet, dat zijn volkeren van de wereld of Egyptenaren, zoals we dat zeggen, in elke mens. Dus jij moet ze ook niet toewensen aan Egyptenaren dat ze doodgaan, et cetera. Want ook de, de, de schepper, ook via de profeten, zegt dat wees zeer zorgvuldig. En met de Egyptenaren. Vergeet nooit tegen de Joden heet ze gezichten. Vergeet nooit dat zij hebben jou, jou ja, betekent dat het volk Israël, dat zij hebben jou eh, verblijfplaats gegeven. Ooit in Goshen hebben jou eh, huis gevest, ja, in de Egypte het Dat zijn allemaal geestelijke dingen. Want onder de Gaze, onder de Tabor, laten we zeggen. Dat is de plaats van de Egyptenaren, Egypte, et cetera. Egypte, en daar natuurlijk moet ook, via de middelste lijn, Israël, moet ook dan doorheen komen, et Alles draait in het geestelijke om zuiverheid. Om zuiverheid te verkrijgen. Heelig. zuiverheid en natuurlijk wat, we, wat men leert de kennis is draag daarbij zuiverheid en opgaan op de trap, op traptreden hogere traptreden, hoop de hogere traptreden maar waarom? de hele bedoeling is wat is de hele strekking van wat is de hele zin van het bestaan de hele het doel van het bestaan wat is het aan het einde van, zal bereikt worden. De, bo, aan het einde van alle tijden, wat zal dan, zal zijn, de toestand van, bla, hama, dat de dood zal opgeslorpt zijn, er zal niet meer bestaan. De dood zal niet meer bestaan, want de schepper is eeuwig, en het leven is, moet ook eeuwig zijn in alle facetten, in alle delen van de schepping. Okay? Hoe kan, wat betekent, uh, wie brengt dood in de schepping? De citra agra. Dus daar waar tekort is, daar, dat is dan de citra agra. De mens is hier op aarde gezet om, om niets anders te doen. Om de aarde te, ik zeggen dat, te bewerken, zoals, men dat, zoals de tuinierden dat doen. Zo moeten wij ook doen in onze tuin. tuin is in de mens. Uh, Adam werd gezet in de ganeden. Ook elke mens heeft in zichzelf ganeden. Het is niet een plaats. Dat jij moet zoeken ergens naartoe. Gaaneden is het paradijs. Is in elke mens zit een paradijs. Uh, om daar te komen. In, er, in het ervaren van. Het is niet een plaats. Een Plaats bestaat niet. Een plaats in het geestelijke Is. Is. Uh, is ervaringsveld dat overeenkomt met de, de ervaringsveld dat heet in het, in het geestelijke heet het ook uh, paradijs ganeden zo so, een mens moet dat is het enige de weg is naar de vervulling is de weg naar de zuiverheid het is niet anders geen kennis zal de mens helpen als de kennis is niet gericht naar zelfzuivering dus alles wat je leert het is niet buiten jezelf moet altijd door jouw innerlijke ogen um, komen je moet het komen te zien waarbij de verbondenheid is met jouw Jezot. Het epicentrum van alle. Um, tum a onreinheden. Is daar. Daar waar Jezot is. De pie van Jezot is. De opening. Ik wil niet dat dit alleen maar. Het is geestelijk natuurlijk. Van binnenkant ervaren die deze plaats. Maar dat is dan erfaren, niet de plaats zelf, maar de ervaring van de krachten die daar zijn. En daar zit het epicenter van de klipot. en Daarom is het zeer belangrijk om steeds ook in de praktijk te brengen, Kabbala. Alleen maar en de hele bedoeling van onze studie, daarom duurt het zo een paar jaartjes. En om bewust te, ervan te zijn. En om eh, niet van twee walletjes te eten. Tijd, precies. Niet denken dat de studie is dat, maar ik ga mijn, mijn weg doen zoals ik normaal ben, zoals ik normaal voel, zoals mijn gewoonte is het moet zo snel mogelijk zo moet je dat hoe meer, kijk het teken of een, een teken dat jij jouw kabbala studie vooruit gaat, dat je gaat vooruit, is dat jij voelt, dat jij wat je vroeger was drie maanden geleden twee maanden geleden, bij mij gaat het nu maand een maand, dan weet ik niet meer wie dat was vroeger, een maand wie een jaar, een maand geleden iemand hier was, dan zeg ik nou wie is die vent ik ken hem niet zo moet het, zo so snel moet je vooruit gaan. want elk moment is kostbaar, het is jouw leven, wat betekent dat snachts dan kan je zeggen, oké, okay, s'nachts ben ik niet machtig, wat bij mij allemaal komt in mij, ja, op mij af, etc. Ook daar zijn er wel rec recepten voor. Om s'nachts ook zo, mogelijk, zo min mogelijk jezelf onderhevig te, te, te stellen, te plaatsen voor narigheden. Maar zuiverheid, nog een keer zuiverheid, dat is iets wat men niet weet en nauwelijks weinig weten de kunst van die zuiverheid. Dat was ook de reden dat ik mij wende als zakenman tot een talmoedschool en ik kwam daar en ik zei, leer mij hoe ik moet mij zuiveren, reinigen. En dat vond men zeer belachelijk. Men lachte mij uit. Ja, mijn broeders ook. He. Ga maar leren iets. En daar ben ik op zoek geweest. En nog steeds ben ik. Nou, ik kan wel zeggen dat zoals de wijzen zeggen, 'ja Ik heb gezocht en ik heb gevonden. Daar kan ik voor 100 zeker nieuw zeggen. Ik heb het gevonden. En daarom vertel ik aan jullie, dat wil niet zeggen dat ik al uh, helemaal uh, kristalhelder kristal ben of, of, of helemaal uh, zo een engel ben geworden. Nee, maar ik heb het gevonden. En gevonden, vinding, gevonden betekent dat jij een plaats in jezelf hebt waar jij. Uh, op kan vertrouwen dat jij weet dat als je die plaats aanroept of jouw ogen richt op die plaats dat de redding zal komt. dat de woord redding betekent dat jij op dat moment voelt dat de klipot jou met rust laat betekent dat jij in reine komt en dat voel je dan bestaan jouw bestaan je gaat voelen weer, zoals we dat zeggen, dat de malgoed die gaat een eb. Eb is, is juist vloed. Weg. En terug. Vloed. Dat vloed komt in daar waar eb was. Dat is dan onder de jesot. Dus vertel ik jullie hoe dat waar het in elkaar zit. Het dat is een gevoel van onder de jesot. Je zegt nou, wat is het onder de jesot? Dat weet niets. Maar je betekent het ervaren van die plaats als het ware onder de jesot dat jesot niet het einde moet zijn van, van het ervaren van jou maar daar moet nog een ruimte moet je opbouwen waarbij als het ware voor of onder de jesot betekent naar jouw ervaring van onder de jesot nog ruimte komt, jij gaat creëren deze ruimte en hoe kan je dat doen? De um, zuivering vindt plaats in de gedachte. Okay? Dus wat betekent dat? Dat betekent dat alle wensen moet je, kan je alleen maar zuiveren in de gedachte. Doorbrengen die wensen naar de gedachte. Waarom? In de gedachte zit geen Eigenlijk. In de gedachte zit wel gogma en als je brengt daar naartoe, wat betekent dat in, prak in praktijk Kijk, is wat ik vertel is nu praktisch helemaal praktisch maar praktisch komt, op de achtergrond heb ik dan het natuurlijk, de boom des levens de, dus in de gedachte er moeten machtige gedachten zijn bij jou eigenlijk de machtigste gedachte die er is om, dat jij alle andere wensen, alles wat bij jou opkomt, doet er niet toe wat. Eenvoudig, uh, moeilijke dingen, de, iets waar je niet tegen kan uh, om, ermee, um, uh, om het na te laten. Die gedachte moet overheersend zijn. Je moet, die, je moet binnen jezelf richten tot die gedachte, ik zal zo in praktijk vertellen hoe dat werkt en alles wat je speelt of omgekeerd, alles wat jij waar, waar je aan verslaafd bent, of wat dan ook of jij, wat, wat er ook mag zijn zelfs als je dat gaat doen, maar toch wel dat jij brengt alles, herinneringen, wat dan ook je brengt naar die gedachten en jij laat het opgaan in een vuur verlaaiend vuur van deze gedachte en steeds herhalen en steeds herhalen en dat is de zuivering en deze gedachte is uh, ik noem dat uh, uh, in twee woorden korban shalem korban betekent offer, offer wat men brengt van zichzelf. Dus in de tempel, maar dat is wij bij de tempel in ons, ja? Dat is duidelijk. Maar dat korban heet het. Korban van het woord karaf. Om dichterbij te komen tot de heiligheid, Ja? Tot, tot, dat is van het woord likaref. Van, van het woord karaf. Dus door, de offer te, door het over te brengen komen we dichter bij het licht. Dichter bij onze eigen vervulling. Dus, en shalem betekent heel volmaakt. Dus, wat ik jou vertel, je kan gaan over de hele wereld, je vindt het nergens. Dus probeer het echt zeer, zeer intens, diep in jezelf, dat uh, opnemen en spelen daarmee. Steeds vallen en opstaan, maar dat jij in de diepste, diepste gedachte, nog een keer, niet beneden, maar in jouw gedachte, want alleen in jouw gedachte kan je alles zuiveren en opbouwen. Eigenlijk, de rest komt wel, maar alles moet als je een zuifere, de zuiverste gedachte heeft ergens, dan zuivert die alles de rest van zichzelf. Eigenlijk, want waar, waar komt het licht vandaan? Van de gedachte, van boven komt het naar beneden als je zuivert daar, dan alles zal je ook automatisch gaan zuiveren. Dus deze gedachte dat korban, shalem, dat, of jij kan het in, in het Nederlands, maar kan je het ook beter natuurlijk ook in het Nederlands, maar ook in de hele getal dat, herhalen, dat korban, dat is dan de, de over, shalem, dat jij verzoekt en hoger dat jou de kracht wordt gegeven om een volmaakt over te zijn. Te worden. Oké, okay, erg, erg, erg klinkt het erg moeilijk, begrijp je, klinkt het erg, het is praktisch, het is niet uh, religieus of zo, of niet religieus getint, het is niets. Alleen, wat, be, wat, be, wat beoog je daarmee? Dat jij absOLUTE zuiverheid in jouw gedachten krijgt, ergens een plek dat jij alles daar kan en daar is, in die plek is het net als een altaar en jij daar alle gedachten, alle losse gedachten, want hoeveel gedachten zitten niet in de mens, gedachten en wensen, en wat dan ook zit in de mens, dat draait in de mens dat je al die cirkeltjes maakt in de mens en laat hem niet met rust en jij wordt gefixeerd op die gedachten. En die gedachten die komen van de Sitra Achra. Om jouw aandacht te trekken, et cetera. En als je blijft daarin te concentreren. Ook in de moeilijke situatie. Dat jij gaat aan, want in de moeilijke situatie, dan vergeet je dat. Het is zo dat in de moeilijke situatie, als je probeert na te denken. Oh, wat is dat, heb ik dan die speciale gedachte? Ah, die over de Korban Shalem en dan kan je niet eens opkomen... want jij bent dan opgefokt, et cetera... dan weet je niet meer... wat, hoe was het, was het, heb ik dat... heb ik dat zo in de gedachten... en dan moet je weer werk doen... om dat weer op te laten komen... bij jezelf... en daarmee in verband te brengen. Dat je alles... aller de rest... Heeft niets verdwijnt in het geestelijke... maar dat jij alles... brengt daar naartoe... en door die gedachte alles verbrandt. Net als zeg je dat, stro, Er bestaat iets anders, een ander woord. Dat stro, alles, alles als stro ten aanzien van jouw eind toe. En dat breng je allemaal daar naartoe. Dan bij jouw gedachten, wat dan ook. Wat het ook mag zijn. Jij brengt het daar naartoe. Naar deze gedachten. En het moet het opgaan daar in een een vlam en vuren als het ware want dat is deze gedachte is het dichtste, de dichtste plaats tot de eeuwigheid eigenlijk dat is dan de raakpunt met jouw aura dus eigenlijk niet dat jij iemand gaat daarmee dienen goden of God of wie dan ook je verbindt jezelf, jezelf daarmee dan met je aura. Die orma -kief dat bij jou is. Ja, betekent aura, dat is orma -kief, dat omringende licht. Dat wat je, dat, met datgene wat je niet toelaat om in jou binnen te komen. Jouw eigen heel, laat je niet binnen omdat je verzet hebt. Het is vanzelf, het is normaal, we zijn zo geboren, maar die verzet kan ik niet anders overwinnen dan dat ik moet die mijzelf vragen, het hogere om mij, van mij een korban shalem te maken volmaakt over voor mij te maken het is niet iets dat het alleen maar een, een heilige man moet het zijn die dat elke mens moet het in, en ook niet moet, en ook in staat, elke mens is in staat om dat te doen. Daarmee ga jij alle verslavingen uit de weg, er bestaat geen verslaving die tegenover, tegen uh, opgewassen, daartegen daar opgewassen is. Als je deze plaats in jezelf, in het hoofd, hoog, hoog in het hoofd, dat jij die gedachte nog een keer in het hoofd, ik zeg niet onder jou zelf, dat hebben we geleerd, abu Yima. Dat, dat is de abu Yima. dat is de raakvlak met de abu Yima die jij hebt dan, die volledige korban shalem, dat jij vraagt het, eerst wordt het natuurlijk een beetje zo uh, niet overtuigend, een beetje speels. En steeds wordt het menens, Nog meer menens, En nog meer blikkend dat die stelkens, wanneer jij verbindt jezelf daarmee, je gaat man als het ware opbrengen. Nog een keer man daar naartoe, nog een keer. En dat is het hoogste en de snelste manier. Wat ik zeg is woorden, maar de achterste zit wel die kracht. Alleen als ik tegen mijzelf dat doe, dan doe ik met krachten. En hier probeer ik het zacht te zeggen, op de, dat jij het zelf bij jezelf aanwaardert. Je bent dan over, niet voor iemand anders. Dan offer je alle narigheden die in jou zijn, omwille van jouw redding. En jouw redding is, wat is jouw redding? Als je zegt naar iemand, wat is de redding? Dan begrijpen ze niet. Wat is jouw redding? jouw eigen aura. Jij moet laten jouw eigen licht, wat jij niet waar je tegen aan bevecht, om het door allerlei voorstellingen, cultuurverschijnselen verschijnselen en allerlei andere dingen alles mag je hebben, maar dieper in jezelf moet je niemand anders hebben. Jij in jouw aura, ja, en boven jouw aura natuurlijk dan bestaan nog dat uh, allerlei vlakken van het licht, en dat, ja, je kan, als het ware, richt jezelf niet aan je eigen aura, en je richt jezelf aan één schakel boven, dan gaat die pushen jouw aura naar binnen, want je kan niet dat eigen aura, jouw eigen aura, je moet hogere aanspreken, dan gaat die dan uh, jouw mad geven, en dat mad gaat pushen, net zoals het licht, licht in binnenkomen, ja, nefers komt, en dan komt het roer en roer die pusht die nefus, dat nefus dieper komt. Op die manier moeten wij de aura binnen laten komen. Dat is alles. Al dat werk wat wij nodig hebben is dat. En liever het nieuwe, liever in deze generatie dat afmaken. En het kan zijn dat je kan het in, in. Eigenlijk in een jaar tijd ben je klaar. alles hangt van jouw intensiteit van jouw uh, ik zeg jij ja, bedoel ik myself dat jij moet komen op een moment, op een toestand dat jij jij zegt niets anders, dat is voor mij dat is alles voor mij dat moet groeien natuurlijk dat moet menens worden en dat is niet één absoluut niet eng. Waarom? Als je dan weet dat het, het het kan lijken dat het eng is, maar als je weet dat het, jij doet niets anders, dat het niet, dat het onvermijdelijk is, dat jij tot volmaaktheid komt, ja, dat, wij, wij kunnen niet anders, dan doe je dat graag. Oké. Okay. En niet allerlei andere handelingen, en niet allerlei gebeden, die helpen niet. Onthoud dat ik zei. Oh, natuurlijk zijn geweldig opgemaakt, al die gebe gebeden. Kijk wat de, wat, kijk, uh, van wat Sidur bijvoorbeeld, oh, die geweldige uh, gebeden staan, wat die Torah geleerd en hebben dat opgemaakt, dat is geweldig. Maar, je kan het wel als bijgebeden bij, bij dingen daarbij hebben, om te leren, om dat. Maar dan moet je dan, tet jouw eigen, met jouw eigen kilim dat doen. En dat moet je, dat moet je leren. <coughs> en dat is aan alle grensbrekende <coughs> ervaring daar kan je niet komen met de religie dat kan je niet met niets komen daar moet je wel bereid zijn om dat is net of je stel je voor dat jij in een, in een ruimtevaart ruimtestation of zo so, geplaatst wordt en jij wordt ergens gestuurd naartoe, eng ja of niet alleen, alleen, jij ja, alleen en zo is het nog, nog lijkt het wel nog enger te zijn en alleen, alleen maar alleen dat redt welke redding? redding van die citra agra wie neemt de plaats waar het licht moet komen de citra agra en, en de verset een verset komt natuurlijk om door, omdat er geen krachten zijn om ook geen, krachten betekent niet de krachten fysiek, of emotioneel maar er zijn geen niet, geen bereidheid geen, niet bereidwillig ben je en, die, en wie dan ook we moeten bereid zijn tot tot aan de uiterste te gaan om alleen dan word je geholpen heb je. Dus als je echt in je hart uh, in jouw verstand, in jouw verstand in jouw ge gedachte dat, dat idee van korban korban shalem, van, van, van volmaakt over te, te willen zijn dat jij dat koestert in jezelf, dan en dat is overheer, alles overheersend. Dan heeft men boven geen andere keuze dan men geeft jou wat je wil. En dat daardoor wordt de mens tot de zoon van God. Elke mens, absoluut. En dat was ook de boodschap. Niet van een van de van de zonen, ja, of iemand die men zoon noemde, dat men van hem God maakte, oké, okay, die, die mag wel dat zijn, wij gaan hem en hem geloven, maar wij hoeven dat niet te doen. Hij heeft voor ons de karwei afgemaakt. Dat was absoluut niet de bedoeling, ook van deze, van deze profeet. Hij heeft het ook, ook gezegd, nou jullie moeten dat nu verder doen. Ik heb het gedaan en nu moet je dat zelf doen. Ik heb het gedaan voor mijzelf. Eigenlijk. Zo so moet je. Iedereen moet ook voor je, for je, for je jezelf dat doen. En het is niet moeilijk. Het is alleen niet moeilijk. Het, het is Aan de ene kant is het zeer moeilijk. Aan de andere kant is het een uh, kwestie van bereid, bereid zijn en liefhebben het leven. Lief. Het leven liefhebben. En betekent niet, niet met. met uh, steeds de onzin, uh, narigheid in dit leven steeds uh, laten liggen. Doe dingen die mij niet zullen brengen tot mijn absolute zuiverheid. dan moet ik laten liggen. En dat is hoe, hoe dat te doen. Dat betekent niet dat, kijk, eten, drinken, alle dingen, andere dingen, moet je ook natuurlijk voorzichtig doen wat je doet. Ja, niet overmatig dit en niet overmatig dat. Iedereen heeft zijn eigen neigingen. dus je moet je dan zelf reguleren dat. Wat, wat voor jou goed is en wat voor jou genoeg is en wat voor jou niet genoeg is. Maar je moet je zelf weten op welke manier je dat doet hoe jij invult jouw jouw eis jouw doelstelling om korban shalem te zijn wat ik jou vertel en jullie vertel is een absoluut individuele weg dat is iets wat geen religie komt te pas en dat is pas nieuw ...onthuld worden... ...in deze tijd... ...en niets redt... ...niet geen andere ding zal je redden... ...dat is allemaal de wishful thinking... ...ja... ...iemand heeft mij... ...gered, of iemand heeft voor mij gestorven... ...het is niet... Jij ja, moet het doen... Eigenlijk ...hij heeft gestorven... Opdat jij, gaat, gaat, dat, ...opdat jij zou dat gaan doen... ...maar iedereen moet het doen... Jij moet het doen, jij moet het doen, niet met geen andere mensen moet het doen. Iedereen heeft zijn eigen kilim. En Hashem wil, dus de eind wil alleen, dat is het licht, niets anders. Het is niet een, een, een oude man of een andere iets. Het is gewoon licht. Leven is licht. Geestelijk licht. Jij moet het toelaten. En, en toelaten, je kan alleen toelaten, niets anders. Je kan alleen toelaten wat jou komt. Dat moet je toelaten. Je kan zeggen, ja goed, kijk nou hoeveel licht is het. Je moet nog een keer, nog een meer, nog meer, meer. Nee, niet meer. Alleen wat bij jou, wat, to, uh, wat aan jou is het, to, uh, bestemd voor jou, alleen voor jouw ziel, niets anders. Voor jouw kilim. Dat is wat je moet doen. De ene heeft grotere kilim, de ene kleinere kilim. Dat is net als bekertje, ja? Dat is een bekertje. Of een, of een grote fles, of een grote. Hoe uh, zeg je dat? Emmer. Ja? ja? Ja, Je hebt een klein beetje, als je een kleine, kleine, kleine, kleine, kleine klie heeft. Ik bedoel, geestelijke klie. Kleine. Dan kan het berekenen dat jij nou, laten we zeggen, 50 centiliter. is genoeg voor jou als je dat vult. 50 centiliter, ben je klaar? dus je moet alleen dat ontvangen voor jezelf voor jou is 550 centiliter de andere is groter die moet voor 100 maar het lijkt voor jou omdat jij 50 moet lijkt misschien voor jou oh kijk nou die andere moet 1000 denk je nou pff, die heeft veel werk meer, meer werk dan jij nee hij doet het ten aanzien van zijn eigen pakket eigenlijk voor hem is het zijn 1000 naar binnen te halen is even moeilijk of even makkelijk als voor jou die vijftig het is niet uh, het is niet meet, te meten met door gewoon een absolute term, absolute hey, grootte zuiverheid ja, iedereen begrijpt het woord zuiverheid al onze leer, alles wat we leren moeten het de doel, de doel daarvan is. Toen zuiver het. De zuiverheid. Kijk. Zuiverheid betekent dat. De kilim. Zoals bij de Pesach. Nu. Wat is de Pesach? Wat moet de mens doen? De Pesach. Is uitkomen uit Egypte. Dus uitkomen uit de. Bevrijden zichzelf. Uit de. farao, Uit de Sitra Achra. Wat moet men dan doen? Staat zo, so, Kielie moet jij zuiveren. Kijk nou hoe het volk nu gaat. De keer nu straks, deze week al en nog een week, voor de pessig. Hoe allemaal elke huisvrouw, hoe zij gaat, keer en hard werken, begrepen. Oké, okay, waarom? Alles moet gezuiverd worden. En zuivering. Uh, Libun heet het, er verschillende vormen van zuivering, maar de, de, een van de, de hoogste is liboen, dat betekent met vuur en vlammen. Je moet je keuken gereen, moet je dan uh, zuiveren van de, van, de, van de gezuurde. Allemaal zinspeelt speelt op de innerlijke zuivering van de mens. kelim, En het moet wel zien als er uh, kelim als kilim echt een gezuurde hadden zo, dan moet het verschillende gradaties van de zuivering. En bij de hoogste is dat door vuur. En dat betekent dat ook de mens tegen de pester, je moet jezelf van binnen Cijferen. En in deze tijd, in deze periode van de perser euh, van binnen dus dat werk doen, om jezelf te zuiveren. En hoe je dat invult, moet je zelf weten. Iedereen heeft zijn eigen niveau, of eigen werk te doen. Het is het, voor een kabbalist is het een, een van de toppunten in het jaar. Pessig, juist pessig. Voor mij absoluut. Pessig is het hoogste, het eigenlijk een... Want zo'n zuiverheid moet zijn, absolute zuiverheid moet je proberen aan de dag brengen, in deze de hele week. Natuurlijk kunnen we leren dingen meer van Ari. Wat je moet doen, wat betekent het, welk licht komt het, etc. Alles komt. Maar zelfs zonder dat. Alleen de intentie, alleen jouw kavana. Ik wil mij zuiveren. Met absoluut mij zuiveren. Hoe meer, hoe beslissend jij dat zal doen, hoe meer. Hoe krachtiger jij tegen jezelf zegt, hoe krachtiger jij zegt dat jij wil zuiveren in jezelf. Dus te sneller kom je tot in jouw vervulling. En wat de anderen zeggen, moet je niet opletten. Niet praten over anderen over zuiveren, want dat is, is belachelijk in onze wereld. Misschien niet, maar mensen begrijpen dat niet. Moet je ook niet, niet praten, want kijk, juist praten daarover helemaal niet, niet. Niet goed is. Want die, die kilim, dat is, dat moet je houden alleen voor jezelf. Deze plaats, van, die, van waar het is. Maar ook niet materialiseren dat. Van binnen dat doen. Niet denken dat alleen door. Um, maar probeer ook jouw pannetjes ook schoonmaken. Of op allerlei manieren. Probeer het ook doen, maar dan denk bij jezelf. Dat jij doet het uh, om alles in, jou, in jouw omgeving, maar ten aanzien van jou, vanwege jouw innerlijk, om alles te zuiveren van, jou, van binnen jezelf. He? Ook keukengerij, alles. Wie, wat heb je daar allemaal niet ge, ge, ge, gegeten? Probeer het te doen. Over eten zeg ik niemand van jullie, je moet dit niet doen, wat je dat moet je niet doen. Waarom niet? Omdat wij hebben, houden ons bezig met het geestelijke, duidelijk met het innerlijke. En wel, daarom wil ik niet die dingen aan jullie voorschrijven, of proberen iets te, dan je het net of, je, of ik van jou iets maak. Maar wie dat kan, wie dat wil, probeer stap voor stap ook daar zuiverheid te brengen. Mosselen bijvoorbeeld, mosselen. Ja, heerlijk, mosselen. Ik heb alles gegeten in mijn leven. Ik bedoel, alles heb ik gegeten. In, als zakenman moest ik alles eten, want dan is de, wat je allemaal voorgeschoteld wordt. En dan moet je eten. Ook die, al die, in Frankrijk, weet je dan, al die dingen die dan ook glibberig zijn. <laughs> dus ja, van alles. Ja, van alles. Maar, maar dat was wel eens en wel eens, maar doet er niet toe. Maar die smaken heb ik, maar betekent niet... Ja. Maar probeer dingen toch wel niet te eten die de Torah verbiedt. De Torah to spreekt tot een mens die alles moet nou in overeenstemming brengen met, ja, met het hogere. Dus ik zeg niet dat jij dat moet dat doen zo, so, maar dat soort dingen moet je, dat, als, moet je niet Ik zeg niet, beter niet. Waarom? Alles is in overeenstemming gemaakt dierlijke dieren zijn ook in of zijn dieren hebben ook net zo uh, zuiverheid uh, als ja zuiverheidsgraad als de mens en uh, als je neemt varkensvlees dan is het natuurlijk die, die die dat belemmert natuurlijk als een mens dat eet dan maakt hij hem ook grof grof, echt grof, dan ik had jullie verteld dat uh, toen ik als student was, dat na allemaal, dat, uh, dat uh, night eten van die, ja, ellendig al voelde ik mij, s'nachts. Dus het eten van, van die dingen. En uh, dat wist ik nog, nu was ik niet uh, religieus, of hield ik mij absoluut niet bezig met het, met het geestelijke toen. Maar niet doen, dat soort dingen. Ja, dus Farkens ik, zou, ik zou het niet doen, want... Ik zeg het nog een keer. Het is niet dat het mijn aanbeveling is of zo. Iedereen moet zelf weten. Maar dat belemmert de mens. Want dat, it, want dat komt op de schaal, op de schaal van de, van de tien sferot, Van de dieren. Ja, van de diersoorten. Komt die in the, onder de diep, onder de onder gezet. Het is eigenlijk de malchut, de malgoed van de onreine dieren. iedereen begrijpt wat ik zeg? Malchut, de malgoed van het daar ergens dan van, de, van het onreine en daarom wordt ook gezegd dat wanneer, dat wanneer alles gecorrigeerd zal zijn, zal ook de va het varken zal ook uh, kosher zijn, het varken zal ook Heilig zal zijn. Zie je waarom? Ook hier, daar is een mal goed, en mal goed. Ook daar zal ook correctie plaatsvinden. Maar tussenin niet. Nu, nu niet. Dus probeer dat ook niet te doen. Je zal stap voor stap je zal zien dat, ja. Dan. De volgende ding is. Rood vlees moet je ook. Moet, moet, probeer ook niet. Bij welke ellende zie je wat. In de wereld zien we dat ook. Welke. Uh, uh, al die ziek, gekke ziekten en al die andere dingen. Probeer dat ook niet te doen. Ja, kortom, vegetariër, vegetariër, ja, ik bedoel... <laughs> ik bedoel, vegetariër bedoel... Eieren, maag wel, eieren en dat soort dingen. Die, die zullen je geen kwaad doen. Melk en dat soort dingen. Maar dan zal je zien dat het allemaal geweldig is. als Je zal zich voelen, je zal voelen. En uh, in alle opzichten zal je geweldig vooruit gaan... als je misschien geen vlees zal eten. Kijk, niemand van jullie werkt erg hard fysiek. Nou, misschien wel, maar... Toch wel niet zo fysiek dat je echt... Als, als straatwerk, straatwerker of zo. Oké, okay, maar niemand van jullie werkt zo hard. Oké, okay, hard, maar niet... Lichamelijk Niet lichamelijk zwaar telen en dat soort dingen. Niemand, nou, waarom moet je dan vlees hebben? Niet, laat liggen, dat soort dingen. Ja, ik zou ook vis ook niet eens aanraken, het is geen vis meer in deze tijd, het is uh, alles is uh, bedorven, dus gewoon goed kijken, maar dan vegetarische dingen eten, maar goed weten hoe ja, combinaties, goede combinaties leren, daarmee doen dat je genoeg af van alles krijgt en dan zul je zien dat je niets nodig heeft alleen onderhoud je jou je, hetzelfde, je, maar met het oog om jezelf te zuiveren. Zuiveren en opbouwen. Ja? Maar zuiveren moet je thuis doen. Dat is, moet je zelf doen. Dat is iets wat persoonlijk. Zuiveren jezelf is persoonlijke zaak. Ook wat wij leren ook zuivert. Maar alleen als je het opvolgt. Misschien vragen zijn. Wie heeft vragen? Vragen of zo. Ter zake, wat wij niet schamen, maar je kan niet zeggen dat de vis, als hij het daar aangezet, mag eten. Vis die heeft... tjissueer Ja, ja, ja, of en, en uh, schulken, ja. Je zeggen dat het allemaal zo vervuild is dat het beter is om niet te eten, toch? ja. Kijk, het is zo, moet je zo zien. Wat mag en wat uh, is het einde? Dus mag betekent... Er is recht om dat te doen. Eigenlijk. Maar het is zo... Dat alle vier naturen heeft de mens in zichzelf. Oké? Okay? Alle vier naturen. Dus levenloze... Plantaardige, dierlijke en de en mens, mensen. Dus een mens moet in zichzelf opnemen dingen die van die drie naturen die wij hebben, en die moet die moeten dingen opnemen in zichzelf om eigenlijk om tycoon te doen van de wereld. Kijk, de mens die die dingen eet, doet tycoon correctie. Kijk, als je neemt bijvoorbeeld um, zout, Zout is net zoals net, net als mineralen, ja of niet. En jij neemt het in jezelf. Dat gaat vermengen, vermengen zich, met de aardappels. Da, dan aardappels zijn zo'n plantaardige, ja of niet. En dan misschien, misschien ja. huh? en misschien, misschien met vlees of zo vlees. Dan is het, dan is het, kijk, als dan zout is bijvoorbeeld met aardappelen of iets anders. Dan zien we wat zien we dan dat On dat de steinen steinen natuur, ja, of um, levenloze natuur, die maakt die koen, die gaat vooruit, die gaat omhoog, en die verandert zich in een plantaarde. Stel dat een plantje dat zuigt uit de bodem, uit de bodem van. Ja, uit de bodem. Allerlei mineralen, et cetera, et Wat doet die dan plantje? Een plantje maakt die koen van lagere bestaansdeel, lager bestaansdeel, lager natuur, brengt die naar een hoger natuur, naar een plantje. Daar wordt een deel veranderd in een plant. Dan de plant gaat opeten, een koe op een, ja, die graast gewoon ja. Op een Ja, ja, de koe eet een plant. Ja, de koe de eet een plant, inderdaad. De koe eet een plant. Wie? wie? Bijtresuze. Ja, dus <laughs> de koe ja, eet nu, en koe loopt daar op een wei en die eet een um, plant. Dan, dat zo'n plantje, zo'n grasje, verijdelt ver zichzelf tot een leven, tot een dierlijke ja, tot een dierlijke natuur. En dan de mens eet dan een stukje biefstuk. En de mens maakt van een stukje biefstuk van een dier. Brengt een dier in zichzelf op en corrigeert ook dat. Wat doet de mens? De mens dan eigenlijk corrigeert in zichzelf corrigeert die vier uh, naturen. Duidelijk. Want de mens bestaat, alle, alle, alle, bestaat uit alle, die alle vier. En onze nagels, die zijn van de levenloos. Dus alles wat je Onze haar, haar, is tussen ook weer. Ook net als tussen planten. Dus uh, ja, plantaardig, zo'n so. beetje. Niet zo, maar we hebben dat al dat soort dingen in onszelf. Dus de, als het ware restjes van allerlei soorten natuur. Nou, nu is het zo, let op dat iemand bijvoorbeeld eet vlees. Als iemand eet vlees, betekent dat hij nog zijn vlees nog niet heeft gecorrigeerd. Uitelijk, nog niet of niet aan toe is, nog gretig, gretig is aan vlees, betekent dat hij ook vlees, als het ware, dierlijk met zichzelf bezig is. Dan eet hij nu voorlopig vlees en vlees en vlees. Ik ook, ik veel vlees. Toen uh, verwijden. Maar één keer komt er op een, daag, op een dag dat je niet meer dat... Opeens en doe je dat niet. Betekent dat een teken dat jij het gecorrigeerd had, wat je moest corrigeren in jezelf aan jouw dierlijke, dierlijke bestaansdeel. Hé? Maar uh, je kan het ook forceren bijvoorbeeld. Jij kan het ook zeggen dat... Oké, okay, ik wil nog vlees. Ik denk dat ik geen vlees wil. wil. Alle, alle smaken blijven uh, bestaan. Alle trekken heb je dat. Maar, maar ik zou het niet willen. Eh. Het is geen verbod. Heelig. Daarom is het. Ik zeg niet, ik, ik doe het niet. Maar ik, ik eet het niet. Dus, maar het kan zijn dat iemand bijvoorbeeld nog steeds vlees eet. En die zegt, nou ik doe dat niet meer. Nu. Wat doe je dan bij? Je kan ook daarmee accelereren... of als het ware... versnelling... doe je dat aan jouw eigen correctie. Als je dat kan overwinnen... begrijp je dat? Dan hoef je niet al die... wachten totdat het uiteindelijk... van nature zelf komt... zo'n moment dat je opeens zegt... nou, ik wil geen vlees meer. Maar je gaat het forceren. Waar, waarom? Dan doe je jezelf... alsof jij al klaar bent met jou, al jij klaar bent al met jouw dierlijke natuur. Je bent nog misschien nog niet, want jij nog steeds uh, dat weet. Maar op die manier accelereren, je versnelling in de versnelde tempo, de hele kunst. Alles wat wij doen in de Kabbalah is niets anders dan ons in versnelde tempo laten corrigeren. Of ons corrigeren in versnelde tempo en okay. wij zijn corrigeerbaar. daar gaat het om, ik zeg het jullie, ik had geen hoop, absoluut geen hoop op iets zinnigs, dat ik it, zo so iets kunnen bereiken, ik voel dat ik niets kan bereiken, maar dat korban shalem, dat volmaakte offer dat kan je, jij zelf, elke mens, jij kan in jezelf dat bewerkstelligen. En dat is de wilskracht die steeds sterker en sterker wordt. Zonder, zonder de spierkracht, zonder de spierballen. Uit zichzelf, dat is net zoals als een zo uh, um, laag in jouzelf steeds dikker en dikker wordt: laag van het geestelijke. Zo'n kussen. Ja, zo'n kussen onder jou wordt zo dikker en dikker. En tegelijkertijd zo'n eh, wilskracht ook in je hoofd. Dat jij zegt dat niet, dat niet, dat niet. En doet jou niets. Omdat jou schijnt jouw eigen verwezenlijking. Niemand anders heb je nodig... ...voor jouw verwezenlijking Heb je iemand die jou helpt ermee... ...of hindert jou niet... ...maar toch wel een beetje voor jouw... ...magnetische uh, uiterlijk... ...dan heb je dan toch wel iemand... ...in de buurt nodig of zo. Dat is goed. Dat is goed. Maar ook daarmee... ...aarig voorzichtig daarmee is. Stap, die, uh, ...mogen wij niet... Uh, ...waarom niet? Plantaardige is geweldig. Dus Kijk. moet uh, in zichzelf ook... Uh, Nee, dat was, dat was gegeven in het begin, toen de, toen de, to, ja, to, de Torah begint, tora begint, dan wat zegt die Hashem? Dat alle esaf, al die grazen en al die gewassen is aan jullie gegeven te eten. Duidelijk. Maar het vlees, het vlees was pas toegestaan aan de Noachiden. Duidelijk. Waarom? omdat de generatie van uh, zonvloed, van het, ja, van het water, van het water en het zonvloed, zij hadden hun vlees bedorven. Hey, zij hadden hun vlees bedorven, want ze hadden allemaal niet, niet gedaan. Daarom moest wel de generatie, kreeg dan de, niet opdracht, maar kreeg dan de generatie de, van nu nog, vanaf nu nog, om uh, de toestemming om vlees te eten. Alleen de toestemming en alleen als tikkun omdat niet om normaal, de mens was niet geboren om vlees te eten. Begrijp Alleen om dat daar, om, om te compenseren die zonde als het ware van de, deze, van de generatie van voor de zondevloed, om die te uh, recht te zetten, was het toegestaan aan de mensheid om dat you do ok it's a good what, what you do it is allemaal niet not en and I je ga je sneller for it want it flesh have a flesh in yourself stop in flesh in yourself also then to the first you need this you need absolutely what for flesh is that and then Breng in je, in je lichaam ook onreine dingen in jezelf. He, waarom moet je dat doen? En dan moet je vechten met dat met uh, in plaats van geestelijk nog genoeg dingen zijn om geestelijk nog al die zuiveringen te doen. Ga je nog uh, voor jou ten aanzien, vanwege wat jouw denk. buik, de spijsvertering, ga je nog vechten voor jouw spijsvertering? Iets van iets wat. Wat zomaar zal doodgaan en niets heeft te maken, eigenlijk met jou, jouw spijsvertering, heeft niets te maken met jouw uh, jou bestemming. En met jouw eindbestemming. Okay? Dus dat is iets wat ik wil alleen aankaarten uh, en voor de rest uh, oefenen, oefenen en zal komen. Beten.